Het lijkt erop dat het heilige van dit oord indruk op je maakt. Ik, ik heb het gevoel dat hier een verhaal wordt verteld. Wat, wat betekent deze inscriptie? Non est in totos sanctiur locus. Nergens ter wereld is een heilige plek. En waarom is dit de heiligste plek ter wereld? Ja, het lijkt mij ook lichtelijk overdreven. Alleen omdat die pauze hier gezeten hebben. Wij ja, zijn namen dat zelf gelijkbaar heel serieus... Zelfs het altijd hier zit achter de tralies. Moet je die sloten zien? Quinten keek naar de hangsloten die hem tot dan toe nog niet waren opgevallen. En op dat moment werd hij overvallen door angst. Waar was hij? Was hij in zijn droom? Was dit zijn burcht? Het midden van de wereld? De heiligste plek ter wereld. Ik denk dat ik het nu begrijp. Deze inscriptie zou toch ook in de tempel van Jeruzalem gestaan kunnen hebben. Als daar nog... Wat? Als daar w nog... Wacht. Ik weet zeker dat hier iets heel vreemds aan de hand is. Iets hier is voor mij bestemd. Ik, ik kan niet zeggen wat... Maar ik moet en zal erachter komen. En natuurlijk kwam hij achter. Hoe? Vast niet zonder jouw krachtige hulp. Ja. Vroeger hadden we het makkelijker. Hoe bedoel je dat, Engel? Toen wij in voorkomende gevallen nog het woord tot de mensen plachten te richten. Ah, tot die wezens op het idee kwamen dat het niet onze stemmen waren die ze hoorden, maar hun eigen innerlijke stem. Moeten we het dan zomaar pikken dat ze ons met hun psychologie om de oren slaan. Eh, Toch vind ik het jammer. Vergeet niet waarom we deze operatie begonnen zijn. Omdat de dialoog tussen hemel en aarde niet meer functioneert omdat we een punt wilden maken. Ja, misschien zal het feit dat God hen de tien geboden afgenomen heeft... de mensen een heilzame schrik aanjagen en tot inkeer brengen. Tot inkeer brengen. Laat maar niet lachen. Met elke nieuwe uitvinding hebben de mensen een stukje van onze almacht ontvreemd. En stap voor stap hun eigen werkelijkheid gedemoniseerd. Nou. Als ze willen, kunnen ze zelfs de aarde vernietigen. En dat was nu toch eigenlijk ons domein. Dat zal niet lang meer duren... voor ze zich ook van ons meest exclusieve privilege meester hebben gemaakt. Het creëren van leven. Maar waar hebben we gebleven? Uh, om uh, kort te gaan. Quinten had zich dus in zijn hoofd gehaald dat hier, in de kapel van de pauze, in het getraliede en met sloten vergrendelde altaar, de stenen tafelen van Mozes lagen. En hij had ook een verklaring bij elkaar gerijmd die behoorlijk dicht bij de waarheid in de buurt kwam. Alles is nu toch duidelijk, papa. Titus had na de verovering van Jeruzalem de tafelen als buit mee naar Rome genomen. En zijn opvolger, Constantijn waarschijnlijk... heeft ze na zijn bekering tot het christendom in het diepste geheim... terug aan de pauze gegeven. Zij hebben ze dan hier achter de tralies verstopt... en wij gaan ze eruit halen. Geloof me, jongen... Uh... De Italiaanse gevangenissen zijn niet echt aan te bevelen. Zijn de tien geboden dat dat niet waar? Ja, ja, als je het zo stelt, tuurlijk. Ja, brandstapel, brandstapel. domme ja. Quinten, je bent hier goed wijs. Wat doet? Hoe wil je nou die kapel inkomen? En dan dat altaar waar je soms al die tralies gaan doorzaken. maak de sloten open. Ah, ja, dat kan jij. Ja. Zonder sleutels. Ja. Terwijl het hier overal wemelt van de paters in de kapel. Om nog maar te zwijgen van die arme zondaars... die hier op hun knieën de heilige trap op gaan. S'nachts niet... We laten ons insluiten zodra de kapel s'avonds gesloten wordt. Je denkt toch niet dat ik meedoe aan deze krankzinnige onderneming? Dan doe ik het alleen. Over zijn ogen lag een harde glans. Het was Onno een raadsel waar deze hartstocht... die Quinten zo in zijn greep hield vandaan kwam. Maar wat moest hij doen? Als hij hem alleen liet, zou hij hem zeker kwijtraken. Als die tafelen er nu niet liggen, Quinten... wat als je je vergist? Dan niets... Dan maak ik de zaak weer dicht en we gaan weg. Maar, maar ze liggen er. Ik voel het. Ja, maar wat dan? Da, dan neem ik ze natuurlijk mee. Wat dacht je anders? Nogmaals, wat dan? Ik weet het niet. Dat, dat zien we dan wel weer. Quinten was er langer dan een week mee bezig om zijn koep voor te bereiden. Hij verkende het terrein en stelde een minutieus tijdsplan samen voor zijn actie. En toen was het zover. Jo, Oh God, waar ben ik? Oh nee. Verstopt in de biechtstoel van de voormalige pauselijke huiskapel. Mijn streng Calvinistische voorouders zouden zich in hun graf omdraaien. Sliep je, papa? Ja, ja, ik zou het liefst verder slapen. Ik heb zojuist over een ideale wereld gedroomd. Zonder misdaad, zonder geboden en zonder avontuurlijke gekken zoals jij... Hoe laat is het? Uh, kwart over negen. Zometeen gaat dat gebeuren. We kunnen nu nog wegkwinten. Ik wil we zeggen, gewoon tegen de paters: dat we, dat we bij het bidden in slaap zijn gevallen. We gaan niet. Pff, wat ik jouw lef had. Ik zie de krantenkoppen al voor me. Jeugdige kunstrover op het dat betrapt in heiligdom, vader, voormalig Nederlands minister, als medeplichtige was. Sjist. Dat zijn de paters. En deze lieve oude mannetjes wil jij bestelen. Ik ga iets halen waarvan ze niet eens weten dat ze het hebben. Wat denk je dat Max zou zeggen als hij ons hier zo zag zitten? Geen idee. Hij zou waarschijnlijk een slappe lach hebben gekregen. Ze wachten nog een half uur tot de paters verdwenen waren. En toen ging Quinten aan de slag. Ademloos keek Onno toe hoe zijn zoon, terwijl hij hem met de zaklamp bijlichtte... Als een professionele inbreker. na elkaar verschillende stalen pennen. in de sloten van de altaartralie schoof. Dat was dat. Ja. Nummer 1 hebben we. En. nummer 2. En nummer 3. En 4. Zo. Hou die lampen stil, papa. Nu de twee bronzen deuren. We liggen goed op schema. Wil jij echt verder gaan? Ook de twee zware bronzen deuren. opende Quinter zonder moeite. Nog twee minuten. Dan hebben we ze. Met beide handen trok Quinten de deuren open. Er binnenin stond een reliquieënschrijn van cypressenhout. Met twee deurtjes die er uitzagen als bagagekluizen op het station. Quinten opende ze. Het daarachterliggende vak was leeg. Leeg. Precies zoals professor Grissar uit Innsbruck in 1905 al schreef in zijn artikel. Zelfs al lagen de stenen tafelen daar ooit. Nu liggen ze er niet meer. Kom, we moeten waken dat we wegkomen. Nee, nee, ik wil eerst nog even goed bekijken. Ja, waarom is dat naast Quinten? Weg nu, kom. Papa, laat me even. De kast rustte niet volledig op de grond. Er was een smalle spleet te zien. Quinten ging op zijn buik liggen... legde zijn wang op de treden... en liet de zaklap eronder schijnen. De kast rustte aan weerszijden. Op twee platte stenen. Papa, ik heb ze. Je bent graag Dat is onmogelijk. Niet onmogelijk. Laat zien. Laat zien. Heb je de koffer? Ja, ik, ik wil zien of er iets op die stenen is. Straks hiermee We moeten opschieten. Quinten zocht zijn gereedschap bij elkaar... en stopte het in zijn rugzak. Even dacht hij na. Toen schoof hij de rugzak in de reliquieën en liet de sloten van de altaartralies weer dichtklikken. Voor de eerlijke vinder. Over duizend jaar... Geef me de koffer, papa, en dan meteen wegwezen uit de kapel. Zo, nu kan ons niets meer gebeuren. Als in deze koffer, inderdaad, de tien geboden zitten... dan kan ons veel meer gebeuren dan jij ooit... in je stoutste dromen zou kunnen vermoeden, beste vriend. Dat zou explosiever zijn dan een atoombom. Alleen als jij je mond niet kunt houden... niemand hoeft het ooit te weten te komen. Ze gingen weer op een bank tegenover het altaar zitten. Het wachten was nu op de volgende ochtend... Dan was het zondag. Het zou druk worden in de kapel en ze zouden ongemerkt kunnen verdwijnen. Ik, ik moet die stenen nu zien, Quinten, anders word ik gek. Oh, mijn god. Wat is er? Nou, mijn stok. Ik heb de stok laten liggen. Quinten was al opgestaan en rende naar het altaar. Hij scheen door de talies naar binnen. Daar lag de stok. Ja. Zo is het dus nu. Dat verandert ons hele plan. Quinten, dit spijt me. Laat maar, papa. Het is nu eenmaal gebeurd. Het heeft geen zin om erover te praten. Morgenavond, op zijn laatst, verschijnt er een close-up van mijn stok. De Vaticaanse televisie. En dan er zijn er genoeg mensen die hem aan mij kunnen verbinden. Quinten, ik kan je gezicht niet goed zien, maar het lijkt een beetje alsof je lacht. Dat is ook zo. Wat is er nou te lachen? Misschien wel het vooruitzicht op de reis. De reis? Wel ja, de reis. We moeten het land uit. Het maakt niet uit waarheen, maar het eerste vliegtuig waar nog plaats is. Ik neem aan, engel, dat je ervoor gezorgd hebt dat het eerste, het beste vliegtuig... ...naar Nicosia ging. Nicosia. Waar, waar ligt dat? Op Cyprus. Mooi eiland. Half Grieks, half Turks. Cyprus. Nou ja, er was een tussenstop in Tel Aviv. Dat ligt voor het geval u dat niet wilde weten. In Israël. Natuurlijk. Het beloofde land...